extra investeringen aangekondigd om de economie aan te jagen. Rusland haalt duizenden militairen weg aan de grens met Oekraïne... dat melden Russische staatsmedia. Het zou gaan om bijna 18.000 militairen. Ze zitten al maanden in het grensgebied... en volgens Westerse landen helpen ze de opstandelingen in Oekraïne. Rusland spreekt dat tegen. Volgens de Russen hebben de militairen een oefening gehad in het gebied. Op een bouwterrein in Hilversum is gisteravond een explosief tot ontploffing gebracht. De politie vond de zelfgemaakte bom eerder op de dag in een woning. Het explosief zat in een pakketje te grootte van een soepblik. De politie was naar de woning gegaan na een tip. Twee bewoners zijn aangehouden. Na de vondst van het pakketje moesten de omwonenden hun huis uit. Toen s'avonds laat bleek dat er geen andere explosieven in het huis lagen, konden ze weer terug. In het buitengebied van het Achterhoekse dorp Zellem wordt vandaag de schade opgeruimd die door een windhoos is aangericht. Gisteravond vlogen dakpannen en tuinmeubels in het rond en waarden tientallen bomen om. Daardoor kwam op enkele wegen in Doetinchem als best terecht. Bij zes boerderijen is de schade groot. Een van de pannen moest worden gestut. De bewoners konden wel in huis blijven.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 still love you Zanger, muzikant, songwriter en tevens acteur. Zijn muziek kan omschreven worden als een mengeling van country, blues, rock and roll, pop en surfrock. U hoorde een prachtig nummer van de cd Forever Blue en het nummer heette The End of Everything. Vandaag zien we een jazz twee uur lang tot 12 uur met Fred Kraansberg. We gaan lekker door met Ramsey Lewis. En wat gaat hij brengen? Since I Fell for You. 谢谢 Het Trace of sadness. Nog steeds een grote inspiratiebron voor heel hele hoop muzikanten. En jammer dat hij uit het raam gevallen is, want we hadden nog veel van hem kunnen genieten. Alhoewel, hij was zo zwaar in de kook dat hij misschien ook daaraan was overleden. Daarvoor hoorde u Smaal van Madeleine Peru, en daarvoor weer van Chris Isaac, Shadow in the Mirror. En Chris Isaac is eigenlijk de artiest van het eerste uur van mij. Laten we nog een keer gaan luisteren naar Somebody is Crying. Thank mm -hmm. you. baby I see you for who you are one time apple queen and one time Ja. Nee. Dit is ZFM Jazz. Vandaag met Fred Gelsberg. U hoorde een blokje muziek. Until the end van Nora Jones. California Rain van Madeleine Picou. En Nora, Nor forget what I said. We gaan nu muzikaal op tour met Ben Webster. de Frog werd hij wel eens genoemd, de kikker. Van 1956 tot 1962 leefde hij. Hij heeft een hele mooie uh, cd opgenomen. En liet zich bijstaan door Art Tatum, Oscar Peterson, Hank Jones... en als gast Harry Edison... We gaan luisteren naar het nummer Me, One and Only Love. In Webster was dat My One and Only Love, een nummer van Wood en Mellon. Hij werd begeleid door Arteitem, Oscar Peterson... en Jones en als gast Harry Edison. De man was beroemd om zijn slepende saxofoon-tune. Uh, Hij leefde van 1956 tot 1962. We gaan iets anders proberen. Ik heb hier een Jazz CD, High Fidelity Jazz Vibes, nummer 9. En dan de maand juni. Deze cd's werden een post geleden, ik weet niet of het nog zo is, maar een post geleden in elk geval wel, gratis cadeau genaamd bij als je een prachtig blad uh, kocht. We gaan draaien, de keyboard sucker, zomaar in vieren. Even de bezetting van de Keyboard Circle. Ik eh, vond weinig informatie over hem, Dus ik vraag me af of ze nog bestaan. Maar in elk geval op de drum hoorde u Henk Zomer. Synthesizer uh, Rob Franke. En elektrische piano Jan Huids. We gaan door met Room 11. Zij ontstond in 2001. Toen de zangeres Janne Schra. Een briefje opving. In het Utrechtse conservatorium. Om iemand te vinden met wie ze liedjes kon schrijven en spelen. Arjen Mollema reageerde als enige op de oproep. En vanaf dat moment componeerden zij samen. En later in 2004... werd de band Room 11... bijna gecomplementeerd met Lucas Dols en Maarten Mollema. Op de Amsterdamse uitmerk... vond hij datzelfde jaar op 28 augustus... het eerste optreden van de band plaats. En Room 11 is bijna... niet meer weg te denken... op dit moment. Want ze spelen heel erg veel... op allerlei uh, podia. En bijvoorbeeld ook nog jes Tempels van Nederland. Uh, het nummer wat ik ga laten horen is a Sad Song. It doesn't have to be a sad song. Hey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 Room Eleven was dat. Op 2010, 18 januari viel Room Eleven uit 1. in 2010 bracht Sarah, de zangeres, onder de artiestenaam Sarah DiNova, haar zolle de beat uit. Maar we gaan iets anders laten horen. Ik heb um, ook weer van een Jazz CD: Eric Truffaut, Vier Ted en Sophie Hunger. En het nummer Let Me Go. Fred Koonsberg, blijf luisteren, want nog een uur lang tot twaalf uur... kunt u allerlei muziek vanaf het jazzpodium kunt u. Tot zo.